ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van drie uur. Dit is Rashid Finch met het NOS journaal. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft opnieuw de lancering van Space Shuttle Endeavour moeten uitstellen. Aanvankelijk zou de lancering om kwart over één Nederlandse tijd plaatsvinden... maar een onweersbui maakte de lancering onmogelijk... Gisteren gebeurde hetzelfde toen de bliksem elf keer insloeg... in de omgeving van Cape Canaveral in Florida. De eerstvolgende mogelijkheid voor de lancering van de Endeavour... is over een kleine 24 uur. Aan boord van de Endeavour zijn zes Amerikanen en een Canadese. Ze gaan naar het internationale ruimtestation ISS... om het laatste deel van een soort veranda te plaatsen. Daarop kunnen proeven worden gedaan... waarbij direct contact met de ruimte nodig is. In Amsterdam zijn de eerste gebiedsverboden opgelegd... aan twee taxichauffeurs...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 Zelaya werd twee weken geleden uit Honduras verdreven op de dag van een omstreden referendum. De internationale gemeenschap ziet Zelaya nog steeds als de rechtmatige president, maar Micheletti zegt dat hij alleen mag terugkeren naar Honduras als hij de nieuwe situatie accepteert. In dat geval is amnestie mogelijk. Micheletti heeft gisteren de avondklok opgeheven omdat de orde volgens hem voldoende is hersteld. Hij geeft de Venezolaanse president Chavez de schuld van de crisis in Honduras. Chavez is een geestverwant van Zelaya. Het weer, opklaringen en aan de kustenbui. De komende dag eerst bewolkt, maar geleidelijk meer zon. En vooral in het noordoosten kans op regen. De maxima liggen tussen 21 en 24 graden. De komende week blijft het zomers, met slechts af en toe lokaal een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon.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 Survive living in the light. Life, life. Have to stay alive living in the light. Life, life, life. Have to Have survive life, life, life. living in the light. Hold the beat, stop the beat, mm -hmm. drop the beat. So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 Steun onze strijd. Kijk op reumafonds.nl. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM Text TV, op kanaal 45 FM. And it's there when I look And go right Love is in the air In the whisper Of the tree Love is in the air In the thunder Of the sea And I And it's their way When it